...maatregelen kan, kan gaan nemen of, of een beetje terug in, uh, in de oudere ja. situatie. En dat is eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn verwachting. Maar goed, we moeten dat uh, gaan zien, Rob. Ja, we kunnen ik, uh, helaas niet in de toekomst kijken. <laughs> nee, nou laten we in ieder geval uh, net als jullie positief blijven. Rob, ontzettend bedankt voor uitleg. Ik, ja, ik neem ja. aan dat je weer ergens op het strand staat uh, voor de verbinding... Ja, ik ben weer eventjes inderdaad een klein stukje van het paviljoen weggegaan, want anders was ik niet te verstaan. Oké, okay. Rob, dankjewel en uh, nou, veel, veel plezier op het strand. Hartelijk dank. Dankjewel. Nou, dit was uh, Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 5 september. We hadden weer een mooi vol programma waarvoor dank Gert van Kuik die de redactie gedaan heeft. De muziek was weer van kortdraaier en uh, de techniek doet hij nog steeds, want we zijn nog niet helemaal klaar. Uh, mijn naam is Ben Zonneveld. En ik heb weer met plezier deze uitzending gemaakt. We hebben misschien nog een klein stukje muziek. En dan is het weer genoeg geweest voor deze zaterdag. Ik wens u allen een prettig weekend. En tot ziens. Zandar Maria, Zandar Maria.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 Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Weenand Zwaan van de ANWB. Op de N196, hoofddorp richting Uithoorn, staat Wiede tussen Aalsmeer en Uithoorn, 2 kilometer, met ruim een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lege, lege.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 Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Yoma salades. Yoma, een feestelijke salade, een salade die in deze tijd niet op tafel mag ontbreken. Yoma geeft de nieuwe smaak aan, van zalmsalade tot garnalencocktail. Yoma salades, een frisse verrassing.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 So you're gonna say you'll love me Cause I'm gonna love you too I don't care what you told me You're gonna say you'll hold me So you're gonna say you'll love me Cause I'm gonna love you too After all, another fella took you But I still can't overlook you I'm gonna do my You'll kiss me, so you're gonna say you'll love me, 'cause I'm gonna love you too. Love me Cause I'm gonna love you too You're gonna tell me Sweet things You're gonna make my heart sing as You're gonna hear those bells ring Cause I'm gonna love you too After all Another fella took you But I still can't overlook you I'm gonna do Het Muziekmuseum. Ja, muziekvrienden, dan zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En soms ook streekradio. En deze week hebben we rondleiding langs week 36. En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1977. En voor de onderbreking we daar uitgebreid naar kunnen luisteren... En ook naar de nummer 1 hit. Het liedje Cocaine in My Brain van Dillinger. Het is de artiestenaam van Lester Bullock. Hij wordt geboren in Kingston op 25 januari 1953. Het is een Jamaicaanse DJ en toaster. En als een soort rapper... De muzikale basis is gebaseerd op de soul Do It Any Way You Wanna... van People's Choice, geproduceerd door Gamble en Huff. Kunnen we daar een klein stukje van laten horen? Ja, dat zit er duidelijk in, hè? Dat zit er duidelijk in. In uh, datzelfde jaar maakte Frank Paardenkoper als dingetje er een Nederlandstalige persiflage van. Het liedje heet Ik ga weg leen. Of we dat nog kunnen vinden. Nee, die ga ik je niet laten horen. Nee. Straks tijdens deze rondleiding muziek van een Amerikaanse zanger, pianist... die in 2005 tijdens de storm Katrina dood wordt gewaand. Zelfs op zijn huis waren al de letters R.I.P., Rest in Peace, geschreven. Dat betekent rustvredig. Maar uiteindelijk wordt die leven teruggevonden... We hebben de langste plaat van de week. Deze week het vijfde studioalbum van Neil Young. De plaat heet On The Beach. We hebben twee nummers klaarstaan. Dus even kijken. Wat hebben we staan? Walk On. Wat zelfs in de tijd op single verscheen maar helemaal niets deed in Nederland. Dat is een kort liedje. 2,5 minuut. En dan een lang nummer van bijna negen minuten. Ambulance Blues. Dadelijk ook nog een Britse band. Waarvan de drummer via een advertentie in een muziekblad wordt gevonden. Later wordt hij een van de meest toonaangevende drummers van de wereld. En dadelijk ook nog muziek uit de tv-serie Ja, zuster, nee, zuster. Het liedje wat we net hoorden, I'm Gonna Love You Too, in de uitvoering van Blondie, komt op 2 september 1978 binnen op 21 in de Nederlandse top 40. Het is een liedje van Buddy Holly en de Crickets. Zij nemen het eind juni 1957 op in de Jack Studios in Clovis in New Mexico. En die uitvoering die hoorden we net. Het liedje is geschreven door Joe Malden en Nicky Sullivan... twee leden van de crickets en hun producer Norman Petty. I'm Gonna Love You Too van Blondie bereikt de zevende plaats in de Nederlands top 40. Kunnen we daar even een klein stukje van laten horen? Oh ja, dat klinkt zo. Dus. Ja, totaal anders. Leuk, leuk, leuk. Dan vertel ik je nu dat op 3 september 1994... Major Lance overlijdt in Decatur in Georgia aan een hartaanval. De Soulzanger is in april 1941 geboren in Winterville in Mississippi. In 1959 verschijnt zijn eerste single, I Got A Girl. Het liedje is geschreven en geproduceerd door Curtis Mayfield... met wie Major Lance op school heeft gezeten. In juli 1963 heeft hij zijn eerste hit met The Monkey Time. Zijn grootste hit heeft Major Lance in 1964 met... Um, um, um, um, um. We ja, moeten even weten hoe we dat nou precies uh, uitspreken. Ik heb het uh, voorbeeld eventjes klaarstaan. Oh, zo zou je het Oké, dus. Mm, mm, mm, mm. De single bereikt de vijfde plaats in de Billboard Hard 100. In Europa is. Mm, mm, mm, mm, mm, een hit voor Wayne Fontana en de Mind Benders. Major Lance woont van 72 tot 74 in Engeland. En vanaf 78 zit hij vier jaar in de gevangenis voor het dealen van cocaïne. We gaan zijn eerste hit draaien die hij had in Amerika. The Monkey Time. langs op plaat van de week. Deze week in het uh, Muziekmuseum On The Beach heet het Van Niel Jong uit 1974. En ik zeg hierbij dat het een absoluut onderschat album is. Dan nu muziek van die Amerikaanse zanger-pianist die in 2005 tijdens de storm Katrina dood wordt gewaand. Zelfs op zijn huis waren al de letters R.I.P. Rest in Peace geschreven. Het gaat hier om de blueszanger en pianist Fats Domino. Op 29 augustus 2005 wordt hij als vermist opgegeven nadat orkaan Katrina met windsnelheden tot 280 km per uur een groot deel van zijn woonplaats New Orleans heeft verwoest. Het huis van Vets Domino is volledig ondergelopen. Zijn dochter herkent hem op een foto van evacuees. Hier is op te zien dat hij op 1 september 2005 uit de boot stapt waarmee hij is gered. Hij raakte bij deze natuurramp al zijn gouden platen kwijt. Van de platenmaatschappij kreeg hiervoor reproducties terug. Fats Domino was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdrage aan de rock'n'roll werd hij in 1986 opgenomen. De Rock'n'roll Hall of Fame. In 1949 wordt zijn eerste single The Fat Man Goud in de Verenigde Staten. Het nummer wordt ook gezien als een van de eerste rock'n'roll platen. Daarnaast heeft hij nog hits met Ain't That Is Shame, Blueberry Hill en I'm Walking. We gaan nu luisteren naar Walking To New Orleans. De plaats waar hij in 1928 werd geboren. This time I'm Day for of the Smart Set. Now don't you forget, Turn to The Music Museum. en nummer 29. En hey, la la la la la la Uit die oude top 40, week 36, nummer 29, 1977. Dus Manhattan Transfer met Quanta mee. En daarvoor hoorden we Zuid-Afrikaanse klanken van Tembi. Een Zuid-Afrikaanse zangres met Take Me Back to the Old Transvaal. Een traditional eigenlijk uit Zuid-Afrika. Op 3 september 1966 wordt door de VARA op Nederland 2... de eerste aflevering van Ja Zuster Nee Zuster uitgezonden... Deze serie over een rusthuis vol herrie is geschreven door Annie M.G. Smit. De muziek is van Harry Banning. De hoofdrol wordt gespeeld door Hattie Blok, zijn zuster Clivia. De Jongewaard speelt Gert. Dick Swidden is de boze buurman Boordevol. Carla Lip speelt Jet. John Kuppers is Bobby en Barry Stevens vertolkt Bertes. De serie gaat over de lotgevallen van de bewoners van rusthuis Clivia... aan de Primulusstraat. Die is regelmatig aan de stok krijgen met de boze buurman Bordevol. In het rusthuis zelf, waar zuster Clivia de scepter zwaait... wonen de ingenieur, de pruikenmaakster Jet... de jongens Bobby en Bertus en later ook Gerrit de inbreker. De ingenieur voert in de kelder proeven uit... die overigens altijd mislukken. Regelmatig komt er een grote knal uit de kelder... waarna de ingenieur omringd door rookpluimen uit de kelder komt... Bordevol, de boze buurman, die is eigenaar van het pond. Hij ergert zich groen en geel aan het rusthuis Volherrie... en probeert Clivia en haar bewoners op alle mogelijke manieren het huis uit te krijgen. Vanaf de zevende aflevering zijn er gastrollen... voor onder andere Jan Blazer, Koos Postema, Johan Kaart, Kovendijk, van Dijk, Hans Boskamp en Luc Lutz. Wim Zonneveld speelt in de zestiende aflevering zes verschillende figuren. De laatste aflevering wordt op 7 september 1968 uitgezonden. Hierin speelt Albert Mol een gastrol als de boetiekhouder Wouter. We gaan luisteren naar muziek uit die serie. Ja, er zijn een hoop liedjes gemaakt. Misschien ken je deze nog wel. Twips, twips, twips. Eerst de handen op de heupen, dan de handen op de pips. Twips, twips, twips. Dit is voor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 Beep, beep. Whoa! MUZIEK ja. Toes on garbage uh, rails Waitresses are crying Good. And I still can hear him say You're all just pissing in the wind You don't know it, but you are And there ain't nothing like a friend Who can tell you just pissing in the wind gekend, mooie muziek. Ambulance Blues van de langspeelplaat van de week. Deze week het album On the Beach van Neil Young. De plaat komt uit 1974. Het is overigens de laatste track die we draaien. Door de critici wordt hij uh, geplaatst, dat liedje in de top 10 van Beste Liedjes van Neil Young. Hij liet zich... Uh, Inspireren door Bert Jans, een Schotse componist en ook akoestische gitaarspeler. Dat had hij al een keer eerder gedaan, met het liedje De Niel en The Damage Done. Ambulance Blues wordt ook nog gecoverd, bijvoorbeeld door R.E.M. Er zijn meer artiesten die het liedje coveren. Prachtig. Goed, album gaat weer dicht en wachten tot volgende week. Vrienden, dan nu totaal wat anders. Namelijk nummer 15 uit die top 40 week 36 1977... het liedje I Remember Elvis Presley van Danny Mirror. Op 17 augustus 1977, de dag nadat Elvis Presley op Graceland is overleden... zit producer Eddie Owens in zijn opnamestudio... aan een nieuwe single van Teach In te werken. Tijdens een pauze gaat hij aan de piano zitten. Hij begint spontaan een melodie te spelen... en de tekst I Remember Elvis Presley te zingen... Eddie Owens werkt het uit tot een volwaardige ode. Hij neemt het dezelfde dag nog op. Hij brengt het uit onder de naam Danny Mirror. Tony Berg, een DJ, is te horen als nieuwslezer. Deze single gaat vanaf 24 september 1977... twee weken lang op de eerste plaats. In Groot-Brittannië wordt I Remember Elvis Presley uitgebracht... met een andere stem. Tony Prince horen we daar als nieuwslezer... Op 17 september 77 komt de single binnen in de Britse hitparade en bereikt de vierde plaats. In West-Duitsland komt hij tot 10 en in Noorwegen tot de tweede plaats. En bij onze zuidenburen tot nummer 1. Daar staat hij zelfs vier weken op de eerste plaats. We gaan even luisteren naar die versie waarvan we Tony Berg, dus een Engelse, nee een Nederlandse DJ moet ik zeggen tekst door te Last night I turned the radio on for the midnight news. Dit is dus Eddie Owens. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say. The great Roxen Elvis Presley, also known as the king, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA at the age of 42 years. Hey, you'll hear that in the English version. Last night I turned the radio on for the midnight news. Dr. Tony Prince een iets andere tekst leest. Sadly, Alfred died of a broken heart. When I heard him announce to say, "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever." I remember Elvis Presley Lord, how I love to hear him sing So I'll adore him just forever For he's the one and only king I remember Elvis Presley